Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. ZFM. En een goede morgen luisteraars in een wit Zandvoort. En het ziet er zo mooi uit. Het ziet er zo mooi is dat uit. Is het zo Pieter? Ja, het is echt waar. Uh, goedemorgen luisteraars in Zandvoort en ver daarbuiten. De land, de zee en in de lucht zou ik zeggen. Uh, tegenover mij Jaap Koper. Welkom Jaap. Ja, dat is een beetje anders. Uh, ja. Normaal gesproken zit ik naast je. Maar dat heeft ook een bepaalde reden denk ik. Maar aan de andere kant zit naast nou me Richard Buitenhek. Ja, goedemorgen luisteraars. Mijn mede presentator. <laughs> en achter de bar staat Don de Grebber. Die weer met rijke hand de koffie schenkt. De techniek is Roy Halderman En de redactie is Yvonne Roosendaal. Ja. Nou, dan weten ze we dat allemaal. Ja. Maar Jaap zit tegenover me. Waarom Jaap? Ja, uh, het is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van, van gaan is nu gekomen, om het maar eens, uh, zo te zeggen. Dus, uh, je, hebt gisteren, je hebt gisteren naar Femke Halsma gekeken. Ja, <laughs> nou, nee, dat speelde al een tijdje. Maar, bij Femke? Nee, bij mij. Nee, ik vind het mooi geweest uh, na ongeveer vier, vijf jaar uh, Goede morgens Antwoord uh, te hebben gedaan. Dus. En ik uh, hou ermee mee op. Uh, uh, alleen met Goedemorgen Zandvoort. de rest van de programma's nee, blijf nee, ik toch ja, wel ja, actief. Voor, voor de CFN blijf ik behouden om het maar zo te ja. zeggen. Maar ik uh, ga mij richten op uh, zondagmiddag. Nou, je weet dat ik een warm hart toedraag aan aanstormende popmuzikanten. En datzelfde doen we ook op de donderdagavond. Maar dat is meer het wat, wat ongeciviliseerde werk, om het dan maar zo te zeggen. Dus ja, daar, daar gaat mijn hart op dit moment naar uit. Dus het, er is geen ruimte meer om, om op zaterdagmorgen iets te gaan doen. Jaap, als we terugkijken naar al die jaren Goedemorgen Zandvoort. Hm? Wat zijn nu de hoogtepunten geweest? Ja, hoogtepunten. Uh, dan denk ik uh, toch aan, uh, aan ja, de verkiezingen die er, die er links en rechts zijn geweest. Ik heb er twee uh, mee mogen maken. Dat was uh, begin dit jaar en vier jaar terug. Toen, uh, toen was ik er, zat ik er net een half jaar geloof ik bij, uh, bij, de, bij, de, bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, dat heb ik allemaal mee uh, mogen maken. Ja, hoogtepunten... Altijd leuk is als je uh, prominente figuren in dit dorp uh, aan je tafel hebt uh, mogen zitten. Ja, maar ook onderwerpen die uh, die niet alledaags zijn en die even niet van politiek uh, uh, karakter zijn, dan kom ik toch wel een beetje uh, op uh, ja in mijn elementen kom ik dan wel. Geen, een ja, wat is nou het meeste, laten we zeggen, leuke, bizarre wat je hebt meegemaakt in al die uh, jaren hier in ja. Morgenstondwoord? Bizarre. Nou, ik weet wel iets bizars. Uh, dat was uh, ooit dat uh, hier aan tafel zaten uh, de heren uh, Kramer. Um, toen hebben we. Nou, dat was me dat was wel een beetje bizar. Uh, maar goed, dan wil Jerry ik het verder... Ja, Jerry en, ja, en Peter ontvraag. Kramer waren dat. Uh, die, die, die waren hier en die hadden nogal vrij veel uh, kritiek uh, toen de tijd. Toen de tijd heb ik het over. Uh, over, de we, over de wijze waarop uh, bijvoorbeeld uh, de, de wielerronde of... Nou ja, nee, het was nog anders. Uh, dat had met, het, uh, met de korte baandraverij. Daar had het mee te maken. Ja. En over de medewerking die de gemeente daarbij zou verlenen. Ja, En er was één politieke gezagsdrager... Die was het daar toch niet zo blij mee. En die liet zich een beetje gaan. En dat vond ik niet gepast. Dus... Maar goed... Was die dat van dezelfde oude... partij? Die was van dezelfde partij, ja. Maar ik, ik wilde niet veel uh, oude koeien uit de sloot halen. Want uh, het is geweest. En uh, dat was wel een bizar moment. Dat je dan... Dan zit ik daar samen... Ik meen met uh, Tom Hendricks of met Ben Zonneveld. Ik weet het niet, niet precies. Eén van de twee was het in ieder geval. We zaten elkaar zo aan te kijken. En de gasten die daarna kwamen... Die zaten elkaar ja. ook aan te kijken van... Wat gebeurt hier nou? Dus, moeten we hier mee. dus dat was, dat was het wel een beetje een bizar uh, verhaal. Uh, maar ja... Dat zijn dingen die gebeuren en uh, nu denk ik ook, je moet er ook niet, uh, niet altijd dramatisch over doen. En uh, tegenwoordig uh, is uh, de politieke gezagsdrager hier enigszins uh, uh, bijgedraaid en uh, komt ook weer gewoon keurig netjes hier aan tafel zijn verhaal doen. Dus dat is, he, mensen veranderen voortdurend. Dus ik denk ook uh, in, in die zin is, uh, is daar wel wat uh, mee gebeurd. En ik denk ten goede. En de politiek verandert natuurlijk ook continu. En, en ik zit ook wel eens te denken, als mensen er zo fanatiek ingaan, ja, dan, mm. dan is dat dus ook heel erg belangrijk, dat programma. Hè? Ik bedoel, ja. Het is belangrijk uh, dat, dat die mensen hier naartoe komen en dat ze een zegje zeggen. Ja. Dus dat is ook wel weer leuk, hè? Uh, goedemorgen, Zandvoort heeft ook een bepaalde emotie. Ik bedoel, als je bewoner bent, en ik kan me daar ook nog wel iets van herinneren, uh, van de, de Prinsessenweg, uh, dat daar uh, wat ging gebeuren en dat daar ook iemand was die toch al bezorgd was over... Het feit dat dat misschien openbare weg... Ik weet ook niet meer precies hoe dat, uh, hoe dat zat. En ja, dat, uh, dat, dat was een van de kanten van het verhaal. Dat, dat de politiek daar in, in eerste instantie ook een beetje luchtig uh, over deed. Ja, en die mensen die zitten met een bepaalde emotie. En doe wat. Uh, dat, dat, is, dat is niet alleen daar gebeurd. Maar ook bij Duinwijk met het parkeren uh, al daar. En in de Zuid heb ik, uh, heb ik het ook uh, meegemaakt met een aantal mensen die... Uh, ineens zagen dat uh, parkeerplekken ineens uh, uh, verdwenen of wat dan ook. En wat, wat kregen ze daarvoor terug? Dus dat is een beetje het idee uh, van, ja, uh, Goedemorgen antwoord is emotie. Jaap, we hebben een heel druk programma deze morgen. Mm. Daar ben jij ook uh, verantwoordelijk voor geweest in al die jaren. Ja. Dus we gaan even een muziekje draaien. Ja. We willen je enorm bedanken voor al die jaren dat jij hier de presentator was van Goedemorgen Zandvoert. Dankjewel. Niet alleen dat, ook de, de, de schema's die je maakte... Die, zit, dat, die blijven nog uh, gewoon ja, van Dat blijft gewoon doorgaan, want dan wist iedereen wanneer die dienst had op de zaterdagmorgen. En luisteraars, u zult deze beroemde stem van Jaap Koper niet missen. Want hij is te beluisteren op donderdagavond en op zondag. Middag, zondag in Kennermeland. en de programma, nee de programma daarvoor Muziek Boulevard, Sorry, dus u bent Jaap niet kwijt en wie weet ziet u hem weer terug in Goedemorgen Zandvoert. Ja, We gaan in... als een vast kacht, net zoals Pieter. Ja, een <laughs> ja, muziekje draaien. Ja, Want we wel schort, zo stoppen als dit stukje tekst, dat kan. Zo, we zijn weer terug, eh, luisteraars vanuit Hotel Hoogland. Lekker door de sneeuw gebanjerd. Even een mededeling voor de luisteraars. Wilt u met de trein gaan vandaag? Uh, dan moet u met het volgende rekening houden: We krijgen net een mail van de Nederlandse Spoorwegen. Uh, zaterdag geldt er een aangepaste dienstregeling. Er rijden minder stoptreinen in intercities. En doordat er minder treinen rijden, kunnen de treinen voller zijn dan normaal. Het is verstandig om rekening te houden met langere reistijden. Uh, het is maar dat u het weet. Aan tafel Gerard Scholten, ja, ja. onze meest beroemde duinwachter van de waterlijnduinen. Nou, ja. uh, uh, Gerard, ik ben gewend dat je altijd een hele tas met spullen meeneemt. Wat je ja. allemaal gevonden hebt, hoe zit dat? Het is, nou, het is een beetje hectisch vanmorgen. Ik, het is, nou, we weten allemaal, hè, het is nogal glad. Dus ik moest vanmorgen bijna kwart over zeven naar huizen gaan lopend. Om bij vogelenzang mijn dienstauto op te halen. Want ja, ik kwam ook niet weg met mijn fietsie niet en met mijn auto. Dus... En je bent dwars door de duinen hier naartoe gereden? Ja, door de duinen gereden, maar door de duinen gelopen vanmorgen. Dus ik zag het licht worden al. Nou, dat is verschrikkelijk mooi. Dus eigenlijk, ja, als we het op kunnen brengen, lopen we naar de Amsterdamse waterleidingen vandaag. Want het is geweldig. Zo onder de sneeuw een dikke laag en al die sporen die je ziet. Nou, ik heb genoten. Kan ik me voorstellen, kan, trouwens ik hoor van nog veel mensen die nu even de duinen ingaan vanwege dat gezicht, mooi wit en, en ja het is, het is heel bijzonder. Ja zeker. Ja. A, alle dieren in de duinen hebben die er last van, zo'n pak sneeuw want ze kunnen geen eten vinden. Ja nou, iedereen, alle dieren hebben het zwaar, het is nu echt uh, overleven geblazen en uh, ja dat merk je wel aan, aan, aan de damherten hier in. Ja, ja ze in komen instanten. in het centrum in. Het is steeds vroeger hè. zo gauw we het het donker begint te worden, even naar vijf. Ik kwam ze gisteren al tegen op de Haarlem, Haarlemse straat, zeg maar. Heel vroeg gaan ze dan al toch op zoek naar iets ja, te knabbelen. En dat is in de duinen hetzelfde. Ze moeten ja, het hebben van een paar knopjes die er al aan zitten. Of onder een boom waar wat minder laag sneeuw ligt. Om daar met die hoeven uh, het sneeuw weg te krabben. Dat zie je dan ook al die plekjes. En dan, ja, dan hebben ze wat te eten. Maar ja, het is niet alleen die dam, We hebben al die vogels, al die kleine kruipertjes. En de boommarter, die is trouwens weer gesignaleerd, ja, die, die, die zie je dan, als een beestje. die zie je dan veel makkelijker uh, in, in dit witte sneeuw. Dus dat is wel mooi. En dan al die sporen die je kan uh, volgen, ja, dat is, uh, dat is geweldig. Plus, alle watervogels die hebben het niet verkeerd hè, bij ons. Want waterleiding duinen, ja, het zegt het al, het water stroomt. En uh, het diepgrondwaterwinning, wat er altijd een beetje water uh, bijbrengt, nou, dat is 5 graden, dat water. Dus... In de meeste afvoerknalen zijn gewoon helemaal open en daar hebben we heel veel wintergasten, eenden en uh, ja, vanmorgen zag ik nog reigers en uh, zag ik zelfs al wegvliegen. Dus ja, die hebben gelukkig uh, een goed, uh, ja, goed heenkomen bij ons in de duinen. Hey Gerard, uh, bij de Oostvaardersplas is dat wereldnieuws, hè? dat uh, de dieren niet worden bijgevoerd, ook dit jaar weer niet. Uh, nou, bij de Amsterdamse waterlijn doen we dat ook niet, hè, wat ik uh, begrepen heb. Klopt dat? Nee, dat klopt. Hoe, hoe, hoe voelt het nou voor jou als beheerder van, van hè, je kent misschien zelfs beesten persoonlijk, ik kan me dat zo voorstellen. Hoe voelt het nou dat je dat toch dat je dan, dat je dat niet mag doen en toch stiekem een paar broden mee en er bijvoorbeeld daar rond gooien? Of... <laughs> nee, nee, dat kan niet. Hè, want hey. Wij... wij... Wij kijken juist dat mensen, we hebben een paar van die tamme vosjes wel in de duin. Hè, dat, maar we proberen toch mensen te zeggen, van voer die nou niet bij. weet je wel, Ze moeten het zelf redden. Het is wild, het is het leven en overleven nu. En, en ja, de zwakkeren vallen er dus uit, zo is het altijd geweest. Maar die damherten bij ons, gelukkig, eh, er zijn er wel heel veel. En Hoe, hoeveel, hoeveel? Nou, we hebben er, in het voorjaar hebben we er 1200 geteld, maar je moet er 25% bij tellen aan aanwas. En ja. dus dan zit je zo'n beetje op 1500 damherten. Zo. Dat, in de duinen. Maar goed, we weten allemaal, in de regio lopen ze ook. En uh, lopen ze ook al. En dat zijn vaak toch de damherten. Ja, die komen over het hekje hier bij de, bij de Zuidduinen. Die ja. Springen erover. Maar ook we zelf daar bij Nieuw Unicum vandaan, uit de we Duinen. Ja, die kunnen nog uh, ongestoord zandvoort intrekken. Dus die, die zie je aan de buitenkant. Maar dat is gewoon het aard van het DCS. Die, die mannetjes, die zijn omstuimig, die zijn jong. Die, willen, die, willen, die, die, die, die trekken rond, weet je wel. Die ja, in de tuin van de buren is altijd groenig. Ja, zo is het. En die viooltjes die smaakt het lekker Ja, die vinden ze heerlijk. Maar in de duinen zelf, op zich, is het gelukkig niet te vergelijken met Oostvaardersplasje. Dat is, nee, een wat afgesloten, is Wat is het gebied. verschil? Ja, dat, dat is... Dat is een veel kleiner gebied. En het, met, het is veel kleiner. Veel kleiner, okay. uh, tenminste, waar het, waar het voedsel is. He? Okay. Plus, daar heb je 100 tot, uh, 100 tot 200, 300 ganzen die er neerstrijken. Nou, zes ganzen eten net zoveel als, als een koe. Moet je eens kijken wat oh. daar gegraast wordt van tevoren al. Dus die, kijk, tot de herfst daar, tot november, is daar nog helemaal niks aan de hand, hoor. Maar dan wordt het penibel En dan heb je ook nog eens een keer uh, die ponische, die paarden lopen... En nog eens een keer die runderen... Ja, er is veel meer druk op dat hele gebied. En ze kunnen geen kant op. Hier springen ze er nog overheen, tot nu toe. Dat, nou, dat kan, eigenlijk blijft het altijd. Want dat kan zeerepe... straks ook niet meer. Nou, de zeereep gaat nooit dicht eigenlijk. Je uh... bedoelt dat ze over het strand gaan lopen? Eens gaan eens? Zo... Ja, ik ja? weet wat ze gaan zoeken. Ja, ze komen. Het is niet zomaar dat de mensen denken van... Oh, nou zien we maar nooit geen we... hetje meer in de tuin. Maar dat blijft komen hoor. Dan, dat dan dat, uh... lossen we dus dit probleem nooit helemaal 100% op. Ja, niet 100%. Nee. Oh, maar, is het... maar er komt wel een hek nu. Hè? Er komt een hek nu. De gemeente ja. Amsterdam heeft... Heeft besloten een hek te plaatsen. Ja. Vergunningen zijn verleend. En ja, voor... Ze zijn al bezig. Ja, en voor 1 april moet alles klaar zijn. Hè? Ja, voor de Shell, uh, achter het Celstation. En uh, dus het eerste deel van de Zuidduinen, daar staat het hek al. Ja, en, en de, de rest goeie... moet voor 1 april klaar zijn. Ja, maar dat gaat zo hard, joh. Dat ligt allemaal klaar. En ze hebben nou een beetje uh, met de, met de, de vorst en, en, ja, ja, ja. ja. Maar ze zijn toch afgelopen week doorgegaan. Uh, dus nee, dat, dat gaat er wel komen. En wat ik zeg, de slimme herten... Kijk, die het die, die hebben het niet zo slecht. Die vindt het zijn portie nog wel. Alleen de zwakken vallen er uit Dat is zo. Die reën die hebben het zwaar. Hè. Die zie, die hoeveel zie je ook hoeveel de, reën hebben we nu? Die reënstand is van, in, in, in, nou, zeg maar van vijf jaar tot nu teruggebracht. Van vijf, vierhonderd naar vijftig stuks nog wel. Vijftig. hoe wat komt dat? Hebben. Druk van de hert, hè. concurrentie Van de hè. Damhert eet alles. hè dat is net, als je, ik, ik vergelijk het altijd met een taart. De damherd eet die hele, hele taart, maar de, die ree die eet eigenlijk maar twee puntjes. Hmm. Maar goed, als die damherd die is, die groter, sterker en veel meer. Ja, dan heeft hij ook al een, van dat puntje van die, van die reeën geknabbeld. Want en hoe, reën, hoe, zie dan, hoe zie je dan de toekomst van de reeën in, uh, in de Amstelhans Waterleinduinen? Uh, de toekomst in de Amstelhans is niet zo best. Kijk, ze zouden nooit allemaal verdwijnen. Okay. Alleen de toekomst in Nederland neemt de ree aantal alleen nog maar toe. Okay. Er zijn meer dan 200.000 reeën in heel Nederland, hè. Een ree is veel makkelijker te verplaatsen en die kleiner en, en schuwer. Dus die, die, die zie je eigenlijk overal. Damherten heb je alleen maar Amsterdamse waterleidingduinen, Zeeland. Uh, je hebt nou een heel klein plekje in uh, Limburg. Maar voor de rest heb je nog nergens damherten. En hey, nou... Als het goed is, krijgen we straks die ecologische hoofdstructuur. Hè? Ook de verbinding tussen ja, de Kennemenduinen de en de maatlijnduinen. uiteindelijk. Hè? Dat ja. is, kwam in het nieuws. Ja. Drie dus miljoen uh, uh, wil de, of de provincie Noord-Holland uh, beschikbaar stellen. Wat zou dan het effect zijn uh, op de stand van de Reën en van de Damherten... als die twee gebieden worden verbonden? Ja, nou, sowieso het effect uh, als die natuurbrug bij ons er al uh, is... Ja, het is, het is toch een, wat ik al zeg, het is toch een, een lint, een eco-lint wat je aan gaat leggen. En ik ben verschrikkelijk blij dat ze nou onder, meen ik, ik heb ook nog niet de laatste gegevens allemaal gehoord, onder het spoor door en dan geven we uiteindelijk over de zee weg... Ook een, uh, een verbinding maken. Ja, dan heb je een prachtig groot lang natuurgebied. Een ecolint noem ik het maar. Waar niet alleen de dam heet. want daar praten we allemaal zo over. Want die zijn groot en sterk en die zien we allemaal. Maar wat denk je van al die kleine kruipertjes of, of zelfs vlinders of, of vogeltjes... die anders laag over de Zandvoortse Laan vliegen. Nou, veel grotere kans dat ze uh, ja, aangereden worden. Maar nu, ja, die gaan er allemaal overheen. Dus je hebt een veel meer uh, verbinding... ...van de verschillende natuurgebieden. Maar wat, in de uh, duinen, ...daar mag gejaagd worden. Ja. Daar mag afgeschoten worden. Als je over, uh, ja. Dus zodra je de Zandvoortse over overgaat... ...is het ja. gebeurd. Ja, dat, uh, ja, Ik denk dat we bordjes neer uh, moeten zetten voor die beesten. <laughs> al, al Spijl heb daar wel eens een hele mooie spottekening... ...in het Zandvoortse krantje over gemaakt. Ja. Dat je daar uh, met geweren klaarstaan aan de overkant. Zo is het ook niet. Het is gewoon beheersjacht. Wat eigenlijk, wat eigenlijk in heel Nederland is. Alleen Amsterdamse waterleidingduinen is dat nog niet. Wat de gemeente Amsterdam zegt gewoon nee... En, en ja, of dat komt of niet komt, ja, dat is niet aan mij natuurlijk. Dat er wordt... Nou wordt er steeds over damherten gepraat. Een jaar of vijf tot tien geleden was het grote discussiepunt de vossen die ja. in Zandvoort liepen. Ik hoor daar nooit meer iets over. Nee, nee. Want je, je Zijn de vossen weg? weg? Nee, maar nee hoor. Want ik, oh, als, je, als je goed kijkt s'avonds. Ja, ik heb met, met die honden. Dan ga ik s'avonds laat nog uit en dan zit je te struinen in de duinen. Maar ook daarbij de grote gebieden, groengebieden in Zandvoort, bijvoorbeeld rond de scholen. Nou, dan zie je ze echt wel scharrelen hoor. En op het strand zie je ze scharrelen. Nu zou het mooi zijn als mensen. Ik had dat gisteravond met een mevrouw. Dan liet ik die honden uit. Het was twaalf uur s'nachts. En toen. Ja, ik zag er niet uit. Petje over mijn oren. Noem maar op. Toen dus zei ik: zeg, Moet je maar kijken, mevrouw. Er hebt net een dammet voor ons gelopen. En kijk hier. Sporen van een vos. Nou, die mevrouw dacht, die vent die, die, die spoort niet. Maar weet je, als je goed kijkt nu, zie je de sporen van, uh, van damwet en vossen gewoon door het dorp lopen. Dus de vossen zijn er nog steeds. Ze zijn er nog wel. Maar. Het is een tijdje geleden hadden we vossen uh, schurft. Een paar jaar geleden. En het was een heel slecht muizenjaar. Dan zou je zeggen dat heeft toch met de uilen te maken. Dan krijg je daarna krijg je een reactie op de uilen, dat je minder uilen hebt. Maar ook de vossen, die eet voor een heel groot deel, niet alleen konijn, maar ook uh, muizen. Dus dat heeft gelijk effect erop, toen is de vossenstand een stukje gedaald. Nu heb je een heel goed muizenjaar gehad, dus dan nou krijg je waarschijnlijk weer volgend jaar, weer toename van de vossen ook, zo, zo werkt de natuur ermee. Nou ben je zo enthousiast, dus uh, uh, uh, veel luisteraars die zullen zeggen van, ik wil de duinen in. Ja. En jij hebt excursies. Ja, ook nog. Botten, bibberen, eh, ja, ja. Ja, bunkers, eh, van alles heb je. Ja. ja Want volgende week woensdag is er al de eerste excursie weer. Hè? Ja, dat is die kinderexcursie. En die zit, ja, die zit vol. Die zit al vol? Zit, ja, dat gaat... Ja, ja. Tjonge, jonge, ja, jonge. Met, met twee, drie reserves er al bij, weet je wel. Dus, dus uh, dat, is, dat is wel jammer. Uh, nou weet ik wel dat de IVM... Ik, ik, ik, ik gooi ze er gelijk maar eventjes in. Ja. Maar die heeft een prachtige kerstwandelingen. Maar dat staat dan op de IVN-website. Uh, en, uh, en wij hebben wel natuurlijk de wandelingen nog met de natuurgidsen uh, op, op zondag. Maar, en een snetwandeling hebben we nog staan. Vertel, vertel even over die snetwandeling. Ja, die snetwandeling. Nou, kijk, ik heb... Ja, dat is, een beetje, dat is een beetje administratieve fout voor mij. En ik heb wel de nieuwe struinen bij me. Oh, je ruikt het toch helemaal. Ik heb hem net even gauw doorgelezen nog in de auto. En die ligt ook bij VVV. Ja, die, ligt, die gaat overal weer verspreid worden. Ja. En daar staan ja, vanaf 1 januari in. En daar staat ook bijvoorbeeld over die snetwandeling. Dan ga je met een boswachter ga je, ja, het duin in. Ja. En dan... Uh, uh, naar een lekkere fikse wandeling... kom je bij Pandeland uit... en dan krijg je dan een heerlijk potje zelfgemaakte snet daar. En dan weer terug uh, de kou in. En zo uh, duurt het hele gedoe duurt ongeveer uh, nou, twee uur. En dan uh, ja, heb je een prachtige wandeling gehad met de boswachter. En dan wordt uh, uh, je snet uh, ge gegeten. Even kijken, want 8 januari zie ik hem staan. Yep. Dan is hij bijvoorbeeld uh, ja dat is nog ver weg. Hè. Maar hij, ik weet dat hij dit jaar nog is... Uh, maar daar zouden ze dus op de website moeten kijken. Hè? Want het is zelf de website tegenwoordig: www.waternet.nl. Nou, daar staan ze precies ja, op. Ja, dat wil uh, ik even zeggen, dat Ik denk dat ik op een andere website zat. Ja? Zoals Waterlijnduinen, waternet Ja, dat was vroeger, ja, ja. En nou, daar, daar stonden geen uh, excursies op. Dus de, de nee. mensen moeten echt even. Echt, naar, naar deze de goede website, website van, van ons bedrijf is: ja, www.waternet.nl. Ja. En, en daar staan ze allemaal op. Ja. Daar staan zijn op. Natuurlijk... Ik heb ze gevonden. Ja he? Nou gelukkig. En, ja. en er zijn woningen die gratis zijn. Er zijn woningen die geld kosten. Uh, maakt niet uit. Uh, het, het is uh, het waard. Ja zeker. En nu vooral. Ik... Maar los van de excursies. Ik, dat vind ik zo mooi van mensen. Ga gewoon lekker de duin in. Ga lekker struinen in de duinen. Nou dat hoeft nou helemaal niet. Als je... Als je de paadjes gewoon volgt, nou, dan is het al gewoon een lust voor het oog. En verder sporen zoeken. Ja, in sporen zoeken, precies. <laughs> Uh, jouw enthousiasme, dat is weer uh, gigantisch Gerard. Ja, nou, uh, Ik hoop dat er heel veel zonvoerders zijn die zeggen van, we gaan de duinen in. En we kijken even bij het VV naar de folder. Hele mooie folder voor het komende maanden weer. En uh, anders kijken op www.waternet.nl. En daar staan alle informaties op. Ja, precies. Bedankt voor je komst Gerard. Okay. En veel succes en prettige feestdagen. Dankjewel, jullie Bedankt. ook. Tot ziens. En goedemorgen, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Dit waren de toppers met All I Want for Christmas. Ja, dat is lekkere muziek, vooral voor deze tijd. Aan tafel zit Rob Dolderman. En voor de Zandvoorters die zeggen Rob Dolderman... Goedemorgen. Ja, wel zeker. Rob Dolderman van de dansschool. Rob Dolderman. We hebben een dansschool in Zandvoort en niet een paar maanden, maar al een hele tijd... in het gebouw De Krocht. En daar kan gedanst worden... En niet zomaar, daar kan je dansles nemen in alle soorten dansen, ballroom, letten, salsa, van alles. En Rob die weet er alles van, want die geeft de lessen. Met een hele charmante partner heb ik gezien. En hij gaat een kerstbal houden. Een kerstbal. En dat doet hij vanavond. Ja zeker, in de Krocht, nou ja, voorheen was het gebouw de Krocht, het is nu een we partycentrum, dat... nou ja, we hebben, nou, dat mag je ook wel zeggen, maar we noemen het tegenwoordig al theater de Krocht, theater de Krocht, theater de Krocht. echt lekker weer terug in de tijd, en we theater gaan weer de terug, de he, dus het betekent passende kleding, smoking, ja uh... we gaan vanavond uh, in gepaste kleding, dus niet te krap, zou ik zo maar zeggen, hè? en uh, ja. smoking, lange jurken, alles, oh heerlijk, en ja. dat wordt een groot, feest vanavond ja, in de dat Krocht, dat ziet er helemaal goed uit, goede muziek erbij, fantastische muziek, en wat wordt er gedanst? Eigenlijk alles, echt, ja. Ga ik terug, in, nou terug in de tijd, wil zeggen, een foxtrotje, dus tegenwoordig quickstep, Engelse wals, een tango, een samba, rumba, cha-cha, jive, slow foxtrotje, weense was, noem maar op, alles is mogelijk. En Rob, ja. vroeger was het de gewoonte dat iedere kind een deel van zijn opvoeding moest dansen, die moest een dansles nemen, ja. moest een dansles. Ja. Als je, wat was het, 14 jaar was, dan werd je verplicht door je ouders, ja. jij gaat op dansles. Ja. Ja. Hoe zit dat nu? Jammer genoeg is dat, uh, is dat verdwenen. Maar het Vindelijk... komt weer terug, want we hebben dansprogramma's op televisie. Ja, het is ontzettend leuk om te doen. Als ik, als ik zelf terugkijk naar mijn, naar mijn jeugd, ik was daar geen veertien, ik was zes jaar. Zes? Zes jaar. En het, het mooiste is dat ik uh, altijd heb gedacht, van, nou, als ik een jaar of twaalf, dertien ben, dan weet ik alles al. En dan uh, stop ik er lekker weer mee. Maar je komt er nooit meer uit. Ik mag eerlijk zeggen dat dit jaar uh, bestond mijn dansschool al 43 jaar. En ik vind het nog steeds leuk. Maar even de jeugd. Hoe kunnen we de jeugd betrekken dat ze de basisdansen weer gaan leren? Ja, Voxtrot, dat... Engelse wals, Weense wals, noem het maar op. Ik denk dat ik gewoon uh, bij de scholen langs zou moeten. Om daar dus wat, wat workshops te gaan, uh, gaan verzorgen. En dat we dus op die manier toch weer de jeugd een beetje enthousiast weten te maken in dit Da, want, want dansen is internationaal natuurlijk. Dansen is niet plezier voor twee, maar gewoon voor iedereen. Maar ook internationaal. Ja, zeker. Ja, je kan ja. driven, kan je dat ook ja, in Japan ja, en in Zuid-Amerika, ja, ja, overal. Ja, zeker weten, ja. ja. En wil je een leuk meisje ontmoeten, dan moet je naar de dansschool, hè? Er zijn genoeg. Dat bedoel ik. Ja, ja. Dus het is ik, niet alleen voor meisjes, het is ook voor jongens. Ik heb mijn meisje ook ontdekt op dansles. Dus. Ja, ja. Ja, dat mag ik wel zo zeggen, ja. Ja. Uh, wanneer is de dansles? De danslessen zijn op de donderdagavond en op de zondagavond. En, in, ja, in het gebouw De Krocht. In Theater De Krocht, ja. Ja, ik ga het gelijk verbeteren. Theater, ja, ja, heel ja, graag. Ja, ik vind het leuk om het te doen. Maar goed, en, uh, de bedoeling is om dus uh, vanaf 20, december, ja, 20, sorry, 20 januari. Dan wil ik eigenlijk starten met een nieuwe cursus een voorjaarscursus. Dus niet alleen voor de senioren. Maar ook voor de jongeren. En dan zou ik graag op de woensdagmiddag speciaal voor jongeren iets willen organiseren. Woensdagmiddag, de vrije middag van de jeugd. Ja. Dus ik moet vandaag en morgen gelijk na de kerstvakantie bij die scholen langs. Om dus te zorgen dat we de dus jeugd weer eens een keer enthousiast kunnen krijgen. Wat gaat de jeugd dan meteen leren? Nou, ook we, de moderne dansen? Nou, we beginnen eerst gewoon maar eens even lekker met een fokstrotje. Want dat is toch of een quickstepje dan. Het is toch zo leuk op een gegeven moment of met vader of met moeder... Keren dansje te kunnen maken. Ik wist ja, het een... tellen hè? 1, 2, 3, 4. Oh, je weet het nog. Ja, ik weet het nog. Ja, je, weet het nog. Ja, je bent welkom, hè? Ja. We hebben het er al laatst over gehad. Nee, maar het is toch ontzettend leuk als je dus niet alleen met je vader en moeder, maar ook met anderen in je familie of bekenden kunt zeggen: jongens, ik kan nog dansen. Leuk. Ja. Is toch... Ja, het lijkt me verschrikkelijk leuk. Maar je, je gaat beginnen met die dansles in januari, 20 januari. 20 januari is dat, uh, dat is dan op de donderdag. Dus dan probeer ik eigenlijk op de 19 januari voor de jeugd ja, iets los te putten. leuk. He, en omschrijf de jeugd eens, wat is de leeftijdscategorie? Uh, ja, ik denk dat ik dan uh, zou kunnen starten vanaf een jaar of tien. Tot? Ja, tien tot en met uh, zestien, achttien. En dan moet je gaan denken aan andere klassen. Want ja, er zijn toch wat jongeren bij die zeggen van... Ja. ja, ik ga niet meer met die kleintjes dansen. Alhoewel je daar ook weer klassen in kunt gaan plaatsen natuurlijk. Maar uh, ook... Ja, stelletjes, vriendjes, vriendinnetjes, die zeggen gewoon leuk. En ook al is het niet eens zo'n grote groep. Want ja, in Zandvoort leeft het natuurlijk anders dan in, bijvoorbeeld in Haarlem of in een andere grote Maar dan stel. heb je ook nog een beetje de, de lengteproblematiek hè? Dan, dan, hè, dan kan je dus een hele lange meid hebben met een hele korte jongen. Ja. Kan ook omgekeerd ja, ja, Kan ook keer, Nou ja ja, ja, ja. Dat zijn leuke verhalen, dat vertel ik dus niet. Nee. nee, dat lijkt me heel verstandig. Nee, dat was op mijn dansles. Meestal moest ik dan dansen met een meisje die tot bijna een meter kleiner was. Daarom heb ik een kromme rug gekregen, want je moet steeds naar beneden kijken. Um, het, is, het is van belang dat ieder kind kan dansen. Uh, er is na mijn tijd iets gekomen van goud en zilver en dergelijke. Ja, ja, ja. Nou, er bestaan heel veel klassen, de jeugd, bijvoorbeeld junioren, je hebt senioren, je hebt brons, bronsster, zilver, zilverster, goud, goudster. Dus en voor de fanatiekelingen. Nou, dan ben je dus al een jaartje of vier, vijf Maar het belangrijkste is dat je kan dansen. Dat je weet hoe de passen zijn. Ja, en ik moet eerlijk zeggen. Als ik dus kijk wat mensen dus na zo'n 27 weken. Want normaal duurt een cursus 27 weken. Wat ze allemaal kunnen dansen. Dat hou je niet van mogelijk. Het gaat heel snel. En ja, je moet de mensen ook weten te blijven boeien. De mensen moeten het blijven leuk vinden. Even naar vanavond toe. Ja. Vanavond heb je hier een grote feest. Het kerstbal. Het kerstbal. Het traditionele kerstbal. Ja, uh, ja. Passende kleding vanzelfsprekend, geen spijkerbroek. Uh, moeten ze zich aanmelden? Nee, nee. men kan daar zo, uh, zo naar stel. de zaal komen. Ja, ja. Hoe laat begint het? We beginnen om acht uur ja. en het duurt tot een uur of uh, op keer. Laat. Laat. Laat. Uh, wat zijn de entreeprijzen? We berekenen daarvoor tien euro. Ja. En de mensen die vanavond komen, ja. die krijgen dan gelijk een kaartje voor 7 januari voor het nieuwejaarsbal. En het is dan gratis voor deze mensen. Geweldig hè? Geweldig. Leuk. Dit is echt leuk om daar mee te doen. Ja. Een avond ontspanning. Ja. Hey, ga jij ook Pieter soms? Nee, ik moet vanavond moet ik verkeersgeleider zijn. Uh, hier in het Sprookjeswandeling uh, in Zandvoort. Oh, ik dacht voor dus... de dansschool. Voor de nee, de nee, nee ja, voor jullie zal ik ook wel even opletten hoor. Maar ik sta in verkeersgeleiderspak uh, op het Raadersplein. Mm, wat ik weet tevallen, dat Ankie ook wat meer tijd heeft hè? Ja, Ankie krijgt ook meer tijd. Maar nee, kijk, voor dansles hoeven we dat niet meer te doen. Want ik weet de passen. Ah, ja, jij ook Richard? Ja, ja, ik heb ook twee jaar fanatiek uh, gestaan. Maar vergeet dan. niet dat we de, altijd de eerste zaterdag van de maand... Normaal hebben we daar een dansavond staan. De eerste zaterdagavond van de maand. Maar moet je met je eigen partner naartoe? Nee. Want het is veel leuker om het met iemand anders te doen. Want als je ruzie krijgt onder elkaar... Ja, je kunt ook weer alleen naar huis toe gaan. Naartoe. Ja, dat bedoel ik. Ja, dan wacht je <laughs> omdat de rest weg is. Ja. Rob, ja. een aanbeveling. Uh, niet alleen voor de ouderen, want ouderen die willen ook graag weer een ja. keertje dansen. Ja. Uh, is die mogelijkheid er ook? Want je praat ja. nu over scholieren. Nee, dat, maar uh, ik praat ook over mensen van boven de 50 jaar. Die het leuk zijn, vinden om weer eens een avond... Dat, dat is een hele leuke, leuke groep. Die weer een avondje willen. Ja, ja mensen moeten weer plezier krijgen. En met name de leeftijdsklasse, en dan, dan zet ik het in van een 40 tot... 80 zelfs, ja. van ouderen. Nou ja, die vinden het verschrikkelijk leuk om toch ook weer eens een keer die oude tijd terug te halen. Precies, ja. uh, gewoon. En die kunnen ook vanavond komen. Ja, natuurlijk. Iedereen is welkom. Echt leden en niet leden. Iedereen is gewoon welkom. Wel wow, gezellig dansen, ontspannen. Ja. En geen moeilijke dansen? Nee. Nee, Maar nou Dit soort avonden ook. Er wordt niet gekeken naar, uh, naar prestaties. Je moet je gewoon vrij kunnen voelen. In een ruimte die zich daar gewoon gigantisch goed voor leent. En de Krocht, de Krocht is mooi. Ik vind het ontzettend leuk. Je hebt een grote, ruime vloer. Heerlijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou. Ja. Eh, een aanrader voor de Zandvoerters. Ga vanavond naar de Krocht. Acht uur. Acht uur. Groot feest. En uh, verder, daar liggen allerlei informaties liggen daar al kwaar. Dus je. meld je aan vervolgens voor de cursus, die 20 januari begint. Ook dat uh, als men informatie wil hebben over de cursus, dan uh, gaan we bellen. En dat moet je niet nu doen, want nu zit hij hier, die Rob Dolderman. Maar je moet bellen naar 06 21 590 520 06 21 590 520. En uh, wil je informatie hebben, kan je ook per e-mail: dat is leraar, apenstaartje, en dan dansschool Robdolderman.nl. Dus leraar, apenstaartje, dansschool Robdolderman.nl. Aaneengeschreven. Rob, veel succes vanavond. En ik hoop je nog vaak te zien.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 vaste plaatsje heb ik daar, een kruk op het hoekje van de bar. Om acht uur gaat het spel van start, de prijzen liggen op het biljart. De bingo koop ik bij Hans, ik neem er twee, dus dubbele kans op bingo. Begint. En iedereen ook dat hij wint Mijn nummers vallen stuk voor stuk Ik moet gaan binnen, ik heb geluk Mijn kaart is nu al bijna vol Mijn hart dat slaat er van op hoog. bingo! bingo! Jammer, maar zo is het spel Alleen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 Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde, Mijn geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde. Alhoewel, je kansen keren als je het maar blijft proberen. Bingo! Ik weer niet zelf te Wanneer ben ik nou eens wat? Ik ben nu haars niet meer te houden. Straks ga ik die vent zijn bek verbouwen. Eerst nog twintig kaarten kopen. De prijs kan mij dan niet ontlopen. De nummers vallen nu in geroepen. Ik haal vast adem om te roepen.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 van die kunnen komen. Dat was dus André van Duin, wat ik zo hoorde. En aan tafel zit Helma Hoogland. Want uh, we gaan weer traditie. Ja. Uh, de trekking van het, de Loten van deze week. Klopt, derde trekking. Uh, hoe loopt het? Het loopt goed. Ik heb wel het idee dat ik wat minder Loten ontvang. Dat dus zal ongetwijfeld te maken hebben met het slechte weer. Kijk naar die zak, die zit helemaal ja, vol. Ja, deze zak zit helemaal vol. De, dus dat de, is mooi. Daar zitten niet een paar honderd, maar een paar duizend ja, in. Ja, dat denk ik wel. Dus dat is hartstikke goed. Maar zullen... toch, dat ik denk als ik het totaal neem, van ja, het, het, het, het, het, het slechte weer het, het heeft toch wel invloed, denk ik. Zullen we ja. meteen beginnen? Ja hoor, prima. Het, onder, ja, zullen... onder notarieel toezicht. Ja. Jij noemt. Ik noem de prijs op en uh, jij leest voor wie het heeft getrokken. Van Bruna Balken en een pakket krasloten. Dat is C. Wesseling van Lennepweg. Oh, oké. Okay. Ik nummer 1. Uh, C. Bon, Rubeling... Een notenpakket. Dat is Marion... Mm, Metters. Metters, oh jij... Uh... Ja, ik zie het zo. <laughs> ah, ah, zonder bril, zonder bril. Ja, ik wil nog eventjes zeggen, als we het niet goed kunnen lezen, dan gaat hij terug. Want ja. anders is het zonder van, uh, van de prijs. Oké, okay, Blokker, een cadeaubon van 15 euro. Dat is uh, V. Veldhoven. Uh, nou... Pieter, jij bent echt echte Zandvoort? -aris? Ja hoor, uh, Ontvangerschoutenstraat, Zandvoort. Ah, Ontvangers dat is een heel okay. kort straatje. De Kaashoek, een zuivelmandje. Dat is José uh, Loman in de Witveld. Prima. Uh, Gal en Gal, zal beschikbaar een fles rode of witte wijn voor 10 euro? Dat is A. Ronen in de Zwaluwstraat. Oké, okay, dat was prijs 5. En zet je de vijf op, ja. op alsjeblieft, want anders ben ik thuis ja, ik, de kluts Ja, ik zet ze allemaal... Uh... Ja, oké. Okay. De administratie. Parfumerie, drooggisterij Moerenburg. De zesde prijs, een cadeau doos Noah Pearl van Cacharel. Dat is H. Wilkes in de Bramenlaan. Slagerij Marcel Horneman. Een fondue of een stel voor vier personen. Dat is Geugies in de Kostverlorenstraat. Daniel Groente en Fruit. Dat is prijs nummer 8. Um, een doos per sinaasappels. Auld Berlen in de Max Eubestraat. Oké. Oh, okay. Dan hebben we prijs nummer 9. Shanna Per Leatherware. dames of heren hakken, naar keuze. M. van den Meer, Vinkestraat. La Bonbonnière, een bonbonsdoosje. Dat is H. Uh, Lommers in de Haarlemmerstraat. Prima. De Zandvoortse apotheek, dat is prijs 11. Een waardebon van Fiji. Dat is El Wisman in de Woensduinstraat. Oh, Oké. Okay. De Woensduinstraat koffieclub... bestaat niet in Zandvoort? In Amsterdam. <laughs> in Amsterdam. Prima. Koffieclub Zandvoort. Oh, Een verwendbon dat, uh, van 15 euro. Goed dat we Pieter nog even ja, nee, hebben. Ja, nee is heel ja. hier, uh, hier rots wel. in de branding. Uh, dat is stoppelaar, bekende naam. Kees om Straat. Prima. Dat was prijs nummer 12, hè? Ja. Oké. Okay. Prijs nummer 13. Kwekerij van Kleef. Een cadeaubon van 15 euro. Eh... Uh, Ellen Louis of zoiets? Lamy. Lamy. De familie Lamy. De familie Lamy. Oké. Okay. Walk of Fame, dat is prijs nummer 14, een cadeaubon van 10 euro. Ja. Mary Grauw? Ja. In de oude or... Oh, de dokter Jäger Prima. Prijs nummer 14 is dat. Bloemsierkunst Jeff en Henk Bluis, een bloemencadeaubon van 15 euro. Irene Mulder in de Postweg, zijn Postweg. Verstegens Ijzerhandel, een cadeaubond van 15 euro. Anneke. A. Ah, Westhoven Weber in de Spijkstraat. Anneke. Oh, Oké, okay. was prijs nummer 16, hè? Ja. Dat kennen ze allemaal. Chocoladehuis Willemsen, een chocoladegeschenk. Hompes in de Maristraat. Ja, leuk. Kaashuis Tromp, een kilo kaas naar smaak. A. Helmich in de Willeminenweg. Prijs nummer 19, snackbaar Het Plein, een hamburgermenu. Uh, en Hoogendorp in de. Ja uh, uh, uh, Music Store, prijs nummer 20. Een cadeaubon voor 20 euro. En Molenaar in de Van Roelenstraat. Uh, uh, uh, dat is. Uh, nee. Uh, Troelsestraat Pieter, <laughs> ik ja. stel voor dat we de volgende keer dat ik ga trekken en dat jij, uh, Kom de de maar, Hema, de HEMA in Zandvoort een XL spel dammen haan in de Maritstraat Het is, uh, Bloemenhuis Weebluis in uh, Noord een bloemencadeaubon van 25 euro M. de Jong in de Paradijsweg Ja, dat was prijs nummer 22 ja. Nummer 23, slagerij Vreeburg een rollade naar keuze Nibbering en burgemeester van Alfstraat voor het stel beschikbaar. Twee kaarten voor de bioscoop. Prijs nummer 24. Kijk, dat zijn leuke prijzen ook. F uh, familie H van der Meij in de Varenheidsstraat. Sioptiek. Een leesbril naar keuze. oh Die komt goed terecht. <laughs> Jij kent die persoon? Ja. Uh, meneer of mevrouw Rubbeling in de Bronderd... Zusterdiener Bronderstraat. Oké. Okay. Prijs nummer 26, Grand Café XL, een lunch te waarde van 10 euro Schouten, Krombootveld Emotions by Esprit in de Haltestraat stel beschikbaar een cadeaubon van 25 euro A-Tonen in de Swaluwstraat Dus is onze Gert Ja, Gert-Tonen Gert -tonen? Leuk ja. De laatste, want het is prijs nummer 28, BeachNet Internet comp en Computercentrum, een MG USB stick van Kingston Elf van der Heul in de Emmaweg Prima nou, we zijn dat waren er. de weekprijzen. Hey, dat hebben we snel gedaan. Dat hebben we heel snel gedaan. En uh, allemaal goed bijgehouden. Uh, 8 januari is pas de volgende trekking. Dat is dan de trekking uh, Dankjewel van uh, weekprijzen en ook van de hoofdprijzen. Oké, okay, dus dat betekent dat alle loten doen weer mee voor de ja, hoofdprijs. klopt. Dus die gaan, jij gaat het eerst verwerken. Dan ja. ga je het in de zon krant zetten. Ja, en op de site www.ovzandvoort.nl Precies, en dan uh, gaan alle kaartjes gaan weer terug ja. in de... Grote zakken, dat zijn Klopt. echt enorme zakken en daar gaan we trekken in januari. Zo is het. Hoe gaat het verder in het dorp, met de ondernemersvereniging? Hartstikke goed. Nou ja, we zijn natuurlijk druk bezig met de ijsbaan. En het uh, ziet er naar uit dat dat wel een succes aan het worden is. En zodra het uh, weer het toelaat, hebben we gewoon heel veel mensen op de ijsbaan. Ik geloof dat we inmiddels iets van 600 bezoekers hebben gehad. Zo. En dat vinden we natuurlijk geweldig. En uh, ja, zo'n zo dag met regen heb je er acht. Mag je blij zijn met acht. Maar ja, gisteren hadden we het echt wel weer een stuk of 50, 60 geloof ik. En vanmiddag het wordt het mooi weer, het ja, zonnetje Ja, is open ook hoor. Zaterdag zonnig is in principe om 10 uur open als het weer toelaat. En we gaan meestal zo rond. Rond half negen, negen uur dicht. Dan hebben we het ja. ook allemaal gehad. Dan hebben we koud. En... en dan heb je vanmiddag heb je nog die sprookjeswandeling erbij. Ja. En optreden van Dickens uh, koor. Ja, hartstikke leuk. Ja, allemaal uh, dingen in het dorp. Dus uh, enorm gezellig. Ik heb gelezen, Dickens Orkest. De Dickens Orkest treedt van 12 tot 4 uur op vanmiddag ja. in het dorp. Ja. Dat is ook spektakel. Ja, hartstikke leuk om te zien. En verder vanmiddag ja. hebben we allemaal uh, koren die daar uh, gaan zingen. Oké. Okay. En uh, morgen weer. Uh, morgen de hele dag kooren, van het soms mannenkoor, Zandvoors vrouwenkoor, de beachpopsingers. Ja. Het, het, is, het is een drukte van belang Ja, centrum. nee, dat is hartstikke goed. Het zijn de leuke dingen voor uh, zo rond de feestdagen, houden ook. Hoe, hoe krijgen nou. jullie al die mensen zo gemotiveerd? Dat vind ik altijd zelf ja, zo bijzonder. Ja, dat begrijp bijzonder. ik. Ja, nou, voor die, die ijsbaan, uh, dat vond ik ook heel erg spannend, maar we hebben ook een avond georganiseerd, nou, was de opkomst was prima en we vinden het allemaal zo leuk dat eigenlijk uh, na een dienst, zeg maar, heb je nog uh, ruimte voor een andere dienst, om het zo maar even te zeggen, een andere shift. Dus uh, als er iemand uitvalt of wat dan ook, kunnen we bellen, nou, eigenlijk we hebben we nog een moment zonder gezeten. Als het druk is willen we van twee naar drie gaan, want dat heb je echt wel nodig bij de ijsbaan. Maar ja, het eigenlijk verloopt het probleemloos. Men vindt het leuk als, er, als je aankomt voor je shift en dan merk je gewoon dat de ander nog even blijft hangen een uurtje. Nou ja, dat, dat zegt genoeg natuurlijk. Dus het is gezellig, men vindt het leuk. Je kan genieten van de kleine kindertjes op het ijs en van de ouders die enthousiast naar je toe komen van God, wat leuk dat jullie dit doen. Dus nee, dit is prima. Dus dit, dit is ook goed voor de OVZ natuurlijk dat we dit er doorheen. En Harry gaan. staat er lekker met zijn oliebolletjes. En koeken, en zopie. Koeken, Zobie van het plein en uh, Marcel Horneman. Dus ja, het is een samenwerkingsverband en daar moet je allemaal voor gaan en dat ziet er goed uit. En, en nog eventjes om 12 uur vanavond of vanmiddag is de levende kerststal wordt geopend. Met beesten van Center Parks die allemaal op de Kerkplein staan. Dat uh, is ook weer spektakel. Ja. Geiten, bokken, uh, nou, van alle staten. Ja. Met onze Daniel Leffers als herder. Ja, en dan hebben we vanmiddag ook een levende kersthal met de kerstman en uh, het babytje en, en uh, moeder Maria en uh, alles wat er omheen ja. hoort. Ja. En dan om vijf uur, vijf uur, dan zie je vijftig, zestig sprookjesfiguren ja. rondlopen. Ja. Op het kerkplein, Rathersplein. Ja, geweldig. Een eh, spektakel is een dat. Spektakel. Als het weer het toelaat, dan moet dat ook gewoon een succes worden. Het moet niet te koud zijn, maar als het zo is, is het prima. Een beetje sneeuw is het goed voor de sfeer. Nee, dat ziet er allemaal wel veelbelovend uit. We zien je volgende week weer terug. Oké, okay, dank jullie wel. Prettige dag. Oké, okay, dag wel. Ja. Dag. En ze noemen me Foxy Fox erop. Vrijf de dans even op. Want als ze begint te spelen, nou dan hou ik nooit weer op.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 En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik, ik weet zo. vol! Oh Foxy, grijpt ze kansen! Oh Foxy, Fox, trot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar de dancing toe. Ja, dan dans ik heel mijn leven, en elke disco discotheek of zaal. Ik hoop nog geen ding te beleven, dat ik de honderd nog eens haal. Dan zal het dansen van zo'n foxtrot niet zo 1, 2, 3 meer gaan. Maar dan dans ik wel een Engels walsje met mijn eigen sjaan. Oh, voxie met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Zeg, jongeman, wat ik je meisje even er lenen. Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen, dan roep ik, quick, quick, slow, want Foxy grijpt zijn kansen. O, oh, Foxy, Fox, met je elastieke benen, die wil elke avond naar het dancing toe. Ja, aan staan. <laughs> je dansen, dan roep ik, klim ik hoog. Had Foxy grijp zijn kansen. Oh Foxy Fox straat met je elastieke benen. Die wil elke avond daar een Die wil elke avond daar een En lieve luisteraars, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. En dit was Foxy Foxtrot van Nico Haak. Ja, lekkere muziek. Uh, we gaan uh, naar het nieuws toe van uh, 11 uur. Uh, na het nieuws uh, krijgen we nog uh, interessante sprekers. Onder andere Jerry Kramer uh, van de VVD-fractie die vraag heeft gesteld over... Louis Davis carré. Eh, vervolgens gaan we praten met vertegenwoordigers van de Zandvoers Renningsbrigade. Die een actie gaan plegen voor Serious Rescue. En Serious Request, daar horen we alles van. En we sluiten straks het programma af met Toos over het grote kerstconcert morgen in de kerk. Maar eh, wilt u nu wachten? Ga dan nu naar het centrum toe. Sprookjeswandeling begint om 12 uur. Nee, sprookjeswandeling. De levende kerststal die begint om 12 uur. De kerstmarktje op het Kerkplein gaat ook om 12 uur open. En dan om 5 uur is het de sprookjeswandeling. 60 sprookjesfiguren lopen door het centrum van Zandvoort. En u kunt een boekje kopen bij Bruna. Dat kost 3 euro. En dan krijgt u allemaal bonnen zitten erin. U kunt u gratis oliebol halen en u kunt gratis patat halen en dergelijke. En u kunt op de pagina's waar al die figuren zijn afgebeeld. De handtekeningen door de kinderen laten verzamelen van al de sprookjes. En Pieter, het is misschien leuk om te melden dat. Uh... De finale van de sprookjeswandelingen... Ik was nog niet zoveel. Kwart voor acht? Ja, ja want, want van twaalf tot vieren... loopt vanmiddag ook de Westside Dickens Orkest. Dan in de kerk... in de kerk, hervormde kerk... is er optreden van kinderen voor de kust. Dat doen ze een paar keer. Vijf, vijf uur tot half acht. Er is poppenkast in de kerk. En dan om kwart voor acht... wordt het hele gebeuren afgesloten... door de biespopzingers in de kerk... om kwart voor acht. Dus iedereen wordt verzocht om kwart voor acht... naar de kerk te komen... Met een spetterend optreden van de beachpopzingers wordt deze wintersprookjeswandeling dan afgesloten. Morgen om 11 uur musical in Zandvoorts mannenkoor, Zandvoorts vrouwenkoor en de beachpopzingers en het kamerkoor I Cantatori die uh, gaan spelen op het uh, Muziekpaviljoen in Zandvoort. Om half drie is het kerst in de Krocht. Dus, Met even, even kleine uh, Icantatori, die loopt door uh, Zandvoort heen. Ja. En die andere vier koren, die treden op, op het Raad des Plein. Geweldig. En om half drie dus is het grote jazz kerst in, uh, in de kocht... Een, een, een aanbeveling om daar naartoe te gaan maar je kan natuurlijk ook de klassieke kant op en dat betekent de hervormde kerk of de protestante kerk zal overvol zitten morgenmiddag om half drie gaat die kerk open om drie uur begint het concert en daar gaan we straks in tweede uur uitgebreid over praten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 Helemaal niks Ik moet er nu gewoon van gaan GfM dan stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. GfM dan stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. De Nederlandse kiezer lijkt meer vertrouwen te krijgen in de politiek. En dat geldt vooral voor de mensen die hebben gestemd op VVD of PVV. Het blijkt het onderzoek van het SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau. In het derde kwartaal had 46% van de kiezers voldoende vertrouwen in de regering. Dit kwartaal is dat 52%. Volgens het SCP hangt het toegenomen vertrouwen samen met het aantreden van het kabinet Rutte. De onderzoekers plaatsen wel een kanttekening. De politieke onvrede is nog steeds niet verdwenen. Een groot deel van de burgers blijft ontevreden over de politiek. Job Cohen wil de leider blijven van de Partij van de Arbeid. Ook bij een tegenvallende uitslag bij de provinciale verkiezingen. In het NOS Radio 1-journaal zei Cohen dat hij er alles aan gaat doen... om te voorkomen dat VVD, CDA en PVV de meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Ik ga door met wat ik belangrijk vind... Nederland eerlijker maken, al dus Cohen. Volgens de PvdA-leider bezuinigt het kabinet Rutte... onevenredig zwaar op cultuur, zorg, onderwijs en de bijstand. De Deense en Zweedse politie hebben naar eigen zeggen... de arrestatie van vijf mannen een terreuraanslag... volgens het Mumbai-scenario voorkomen. Daarmee wordt bedoeld dat de vijf zoveel mogelijk slachtoffers wilden maken. Ze zouden op het punt hebben gestaan in Kopenhagen... een aanslag te plegen op een kantoor van de Deense krant Julands Posten. Die publiceerde in 2005 spotprenten van de profeet Mohammed, wat tot woedende reacties in de islamitische wereld leidde. In de flat van een van de verdachten zijn mogelijk explosieven gevonden. Het weer, hoeveel plaatsen nevel of mist, verder vandaag grijs, met dooi in de westelijke helft van het land. In het oosten blijft het licht vriezen. Morgen, oudejaarsdag, regent het eerst, maar later wordt het droog. Het wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het.